Je kent hem, kent hem. Je yeah. kent uh, uh, uh, uh, hem, kent hem. Dat kan hij -ka -ka na kent hem, kent hem. Yeah, yeah. Dunita is dummy, als je hoort, want je kent hem, kent hem. Nee, doe je kent hem, kent hem. Hot in die shit en je kent hem, je kent hem. Nega, nega, um, nega, um. Naa, -uh, nega. Als je backpack loopt, maak je ik dat je je smoel houdt. Oh, je bent strak, cool. is een volhoud. Niet in het café, motherfucker. Wanneer ik flip dan gaat je hele fucking crew out Je bent niet pas net maar je hele leven ga. Hey, Je wordt veel vaker geskopt dan een bedelaar. laad Geen hey, chick die even naar je kijkt of ook maar even staat Want je idee is fucking breder dan de evenaar. Ik ben een mooi boy nigga slash maar. De check gedraagt zich als een bitch dus ik label haar Ik zie de kop alleen wanneer ik naar mijn tenen sta. De laatste van de 16 dus kom Oké, okay, nou deze heeft je nigga dan al drie jaar genoeg Om met je twee te killen, want je vindt echt niemand zo goed Die in één lijn kan zeg ik ben verschrikkelijk moe Doe niet als een me als je hoort, wat je kent hem, kent hem Nim yo, je kent hem, kent hem Hot in this shit en je kent hem, kent hem Nigger, nigger on, nigger on, na nigger OG, ik win gelijk naar de aftrap Jullie young boys, die zijn groener dan een grasma. Loop de beat, eeuwig en nebber dat die me afmaakt Geen dagu, maar een baas, hoe ik rappertjes afkat Test de boy, in ja, wat Rip, want zie de pussy zelf in je met mijn ogen dicht Hey je hebt nu gewoon een swagger om naast mij te staan Bekijk je leven goed en maak er een einde aan Ik ga te snel voor die rappers, jullie zijn dan langzaam Omdat ik in één lijn een weg door achtbaar. Hoort net als mag, maar mijn bak die staat staat klaar Trap je bitch in m'n wak vroom en ik bak Speel niet straat want ik sloop je breed wat negatief Kijk dwars door je poker mijn naam is wat je bitch niet meer nooit vergeet. laten gebroken achter dat de fucking in hoofd van brain Nee, nou. dat tell me als je hoort wat je kent om, kent om, nildo, je kent om, kent hot in this shit en je kent om, nigga om, nigga nigger on, nigger on, nothing nigga Nee, tell me as als je hoort wat je kent om, kent om, nildo, je kent om, hot in this shit en je kent om, kent Nigga nigger, um, nigger um, on, nigger on, nothing negative. Explicit beats.